De politie vroeg de betogers gisteravond later om de tenten weg te halen... nadat het burgemeester Van der Laan had aangekondigd geen tweede tentenkamp te gedogen. Tientallen tenten op het beursplein mogen daar voorlopig wel blijven staan. Het weer beholkt en eerst nog kans op mist. Later breekt de zon door en wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A16 Rotterdam Breda... ...tussen knooppunt Klaverpolder en Prinsenbeek...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. Heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV. op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Toebak Leef. Goedemorgen. Toebak League van de Radio. Ben je er beetje klaar voor? Dan bent u wakker. Want het gaat vandaag gebeuren. Nou, ik, ja, ik, sorry, ik start natuurlijk nu van een heel vrolijk muziekje. Maar eigenlijk moet het dit muziekje, want ja, vandaag. Dat is... maar. Kom Deo is er weer jongere dag. Echt waar? Ja, CDA komt bij elkaar. Oh ja, dat is waar. komen oh, komt gaan... het allemaal gezellig samen. En die gaan natuurlijk een partijtje. Mm. Een partijtje vechten. Even matten. Want Mauro die moet het land uit. Ja, nou ik vind het wel treurig. Het ja. is wel treurig als je al acht jaar hier rondloopt. En iedereen zegt maar, als je nou maar je best doet, dan mag je blijven. Echt, zo... Maar dat regelen wel man. Maak je er niet druk om bij die tijd. Dan gaan we ook bepaalde witte mannen bezoeken en dan gaan we. Jij mag hier wel blijven. Voer voor psychologen dit. Ja. En uh, het is al, al heel lang bekend dat hij ook het land uit moet Maar ja, dan komt de dag dichterbij En dan wordt het allemaal wat dramatischer Zitten en zo. allemaal in de ontkenningsfase En dan wordt zo'n man ook wat meer uitgelicht Hij wordt in de media gehaald eens dus een keer En nog eens een keer, en nog eens een keer Haal er me nog eens een keer bij Dat is wel leuk Zo'n klein negertje met van die zielige ogen zo klein Die niet zo goed uit zijn woorden kan komen <laughs> En dan wordt het allemaal heel erg zielig Maar dan moet er lijn getrokken worden, hè Ja, zo, zo is dat, dat Zo is het ook anders. nog eens een keer Maar ja, ik heb ook gehoord dat er heel veel oudere dames zich gemeld hebben oh? Om hem te adopteren Als boodschappenjongetje. Nou, nou kan ja, het wel kan, weer Ja, nou, ik wil hem ook best adopteren Maar hij is 18, nou, dan moet hij getrouwd worden Ja, dat is waar Ja, dan krijg je Wat? toch weer een naam, hè Van, uh, oh god, de, dat ze is een toyborgen uh... oh, zeggen Ja, dat is toch wel heel erg ja, maar mannen, het is wel zielig. Uh, maar dan mogen we dat wel doen met Poolse bruiden. Maar uh, ja. vrouwen mogen dat niet doen. Nog wel geen Mariaanse bruid begon. Nee. Gong. Nee, <laughs> nee goed, het, er moet gewoon duidelijkheid komen. En niet die jongen acht jaar in Nederland rond laten lopen. Het duurt gewoon allemaal veel te lang, de hele uitzettingsprocedure. Ja, oh, afschuwelijk gewoon, gewoon. Maar goed, uh, ja, dat, gaan, dat gaan ze veranderen. Ja, ik, uh, ik was lid van de CDA, ik ga het nu. Uh, Nee. Je gaat ik, ga, niet dit... ik ga me nu afmelden. Er zijn ligt. wel broodjes daar hè? Broodjes en is en zo. N. Wijn en zo. Ja, wijn, ja, ja, dat zal er wel, wel zijn. Leuk, ja, ja, dus echt, je kan drinken dat tot je helemaal beetje tegen de vlakte gaan gewoon. Ja, vandaar dat ze dit goed kunnen beslissen natuurlijk. Dat is het nadeel. Nee, maar goed, oh, ja. het is wel mooi bleken was gisteren. Dat levert dan toch weer mooie televisie op, hè? Dat is toch wat voor mij. Bleken, weet je, die minister, die eigenlijk uh, worgt van zijn geworden. Zeiden gisteren bij Paul Witteman. Die zei op een gegeven moment van. Ja, ja, dat hebben we allemaal nou besloten, dat het moet doen. En hij was bijna aangedaan. Ik, ik, hij zat regelmatig met zijn hand voor zijn gezicht. En je denkt van. Ik kan toch elk moment uitbarsten en huilen gewoon. Ja, ik kan me ook wel eens voor, voorstellen dat het hem heel ja. erg aangrijpt. Ik had ook helemaal die uitdaging niet aangedaan. Aangegaan. Ik was echt zoiets van: jongens, we moeten een lijn trekken. Ik wil gewoon niet persoonlijk contact. En wat doet hij aan het einde van de uitzending van en Witteman? Veegt hij zo een briefje naar hem toe. En dan zou je denken: dat het briefje zat, hij nou op operatten! Een status, een, een statement. Het wat, stond, de, wat stond erop? Nou, ga je mee naar PSV t, uh, FC Twente? Ik zei hij tegen Mauro? Maud heeft gezegd, nee, laat ik dat nou niet doen. Oh, wat, is echt is goed wat is dit? Dat is een goedmakertje. Wat voor raar land leven we in? Dat, is, dat begrijp je toch niet? Ja, ja, dit is eerst een zweep en dan het suikerklontje, weet je wel. Ja. Ja, uh, eerst wil je uit het land gerost en hier heb je een klontje. Je hebt, echt, je hebt je niet, je bijna echt te uit. doen met bleken die daar zielig aan tafel zitten. En die Maud zegt die nou ik zie het allemaal wel, joh, ik word straks weer in mijn eigen land teruggezet. We zien het wel, zo kwam hij een beetje over. En die bleken, die was eigenlijk de zielenpoot. Ja, zo ik vond het echt, omgedraaid. Maar die jongen, die, kan, die heeft dus uh, nou? een pleeggezin gehad hier in Nederland. Ja? Die heeft, al die jaren heeft hij Nederlands gesproken. En dan moet hij dus goed kunnen ademen in dat land. Ja. Angola was dat echt nog. Ja? En dan uh, spreekt hij de taal überhaupt nog wel. Als jij dat tien jaar niet gesproken hebt, dan is hij in je verre jeugd geweest. Maar dat, in het begin wisten ze toch dat hij zou uitgezet zou kunnen worden. Ja, maar hij, is hij was, hij was alleen, dan? sprak iemand anders die taal dan ook wel? Nee, maar hadden ze daar niet voor kunnen zorgen dat hij een beetje voorbereid werd In plaats van alleen maar zeggen, maar het komt wel goed, joh, je mag vast wel ja, blijven Ja, dat weet ik ook niet Ja, ja, ja. ja dit is zo nou, lastig dit. Uh, we gaan daar maar iets leuks op zetten, want ja. ik heb er helemaal geen oh. van Kijk, we nou, moeten zich er ook weer mee Is het nou drie uur, of is het nu? Twee uur Twee uur een uur over We hebben een uur over Ja, lekker nou. hè, we gaan vandaag lekker dansen Geniet ervan, toepak leeft tot en met tien uur We gaan je sub lullen Fuck on! Pop goes the world And that's what I really think Gossip You busy, FM mooie, grote, ronde vormen. Niet zo groot uh, dat ze in die uh, obesie komt, in die serie die natuurlijk die momenteel erg populair is. Ja. Daar hebben ze wel echt heel lang overgenomen, die opnames. En je ziet soms echt mensen die zijn gewoon echt 200 kilo. En in één keer, in het einde van de aflevering, zijn ze 50. Dat je denkt van, hoe is dit nou toch mogelijk, man? Dat is een standing, dat is gewoon iemand anders. Maar ik vind echt respect voor die mensen gewoon die dit voor elkaar krijgen. gewoon... Ja, je wordt zo'n ochtend wakker, die ben ik er heel dik. Dat, dat kan je gewoon overkomen natuurlijk. <laughs> nou, oké. Okay. Nee, die weg gaan we niet oplossen. Uh... Shut up! Precies, ik ga het erover ophalen. We zijn we weer. We zijn er we weer. Ja, waar. geeft mij altijd weer een goed gevoel over mezelf dat het nog niet zo ver is. Nee man, ik, niet, niet te vergelijken ben je. Toepak leeft op de radio een Pop Goes Love van Gossip Het is de zaterdagmorgen en volgende week is het licht. Ja, dan, volgende dan week is gaat het gebeuren. Maar wat, mooi, wat een mooie titel, Pop Goes Love. Net alsof zo, dat gaat over een champagnefles of zo. Oh, vertel. Ja, dat weet ik niet. Het, het, het zo klinkt dat het okay. titel van die plaatsen zeg maar. Nou, ik, ik heb natuurlijk altijd heel veel muziek uit de... Maar... Nu heb ik een bericht uit België. Bericht? Dat is echt ook zo leuk dit. Omdat een verkeersbord scheef stond, heeft een man in België, op zijn zin zijn kortrijk, vrijspraak gekregen omdat hij te hard had gereden. Hij was met een snelle van 90 km per uur geflitst in de bebouwde kom. Het verkeersbord was enkele dagen geleden aangereden door een vrachtwagen die waarschijnlijk ook wel eens te hard reed of die er gewoon ontslingerde was. En stond daar helemaal scheef, onleesbaar, orde de rechter. De man had een boete van 500 euro gekregen. Zo, ze hebben daar ook de verhoging doorgevoerd. Dat is ook een flinke boete, ja. 500, omdat je namelijk... Je mag er 50 en nou 90 gaan rijden. Maar goed, uh, ja, hij zou ook nog een rijverbod krijgen van 14 dagen. Nee hoor, hij mag gewoon naar huis. En zijn rijbewijs heeft het teruggekregen. Het bord stond niet duidelijk aangegeven. Oké. Okay. Echt België. Ja, nou, ik heb hier ook een... Uh... Artikel, het zou België kunnen zijn, maar het is Zimbabwe, Zimbabwe, moet een man zich voor de rechter verantwoorden voor het hebben van seks met een ezel, ja. oftewel sodomie. Okay. En uh, het was zo, de man, Sunday heet hij, Sunday Mojo, Mojo, yeah. he, dat is ook een muziekmerk, had naar eigen, het is Motown, had een eigen zeggen met een prostituee afgesproken, maar de vrouw van lichte zeden huh? was yeah? tijdens de nacht in een ezel veranderd. Hey, <laughs> hij werd gearresteerd op verdenking de van ontucht En hij reageerde verbaasd Want hij zei zelf, hij had 25 dollar voor zijn prostituee betaald Hij zegt, volgens mij ben ik zelf ook een ezel Ik heb geen idee wat er is gebeurd toen de bar ben uitgestapt, maar ik ben werkelijk verliefd op het dier Zei hij En de rechter heeft de man geadviseerd om in een psychiatrische behandeling te gaan Hij was erop hij naar was huis toch gereden Dat is een heel apart verhaal Hij uh, was, er uh, was erop gesprongen ik denk van, Hij is er naar huis geduwd, want die had zand in zijn oogjes Ik heb hier meer aan dan gewoon een uh, prostituee die moet ik nog meenemen in de auto. Die kan ik gewoon rijden thuis. Dubbel rijden thuis. Gaan we het nog een keer over doen. Nou, ezels kunnen best eng zijn, hè? Ja. Ik was een keer op vakantie ergens. En er was een soort kinderboerderij bij. Ik denk, nou leuk, ik ga met mijn kinderen in die kinderboerderij. En die ezel die daarin stond. Ja? Die was echt... Dan zijn ze zo heel agressief. En hebben ze... Weet het, die... Die, die ogen die kijken gewoon boos en een hele, met, uh, hele platte oren zo, weet je? Huh? Ja, ik, voel, ik was gewoon bang van dat beest. Oké, okay, van, van een ezel. Ja, nou, ja, ja maar ze, ze zijn best wel groot, hè? Want ze hebben een kop en die is ongeveer uh, net, zo net zo groot als dat van een paard. Als ze dan agressief naar je toe is. is Hartstikke eng. Zo. Dus nou. Ja, dat, dat, dat weet ik nog wel. Hoe. Ja, hoe. Hoe. hoe. Nou, ik heb nog een ander bericht over een. Uh, even kijken. Oh ja, een vakantieganger betaalt 27 boetes op Schiphol. Uh, de 35-jarige Rotterdammer die vrijdagochtend vanaf Schiphol op vakantie wilde. Er bleek nog 27 openstaande boetes te hebben staan. Ja. Hij liep tegen land bij de grenscontrole van uh, Marseille Zee en maakte een, het maakte een woordvoerder bekend. Bij elkaar, want ik zit meteen even te kijken hoeveel geld het was. Dat was 3465 euro en 42 centjes. Kijk. Hij heeft het betaald. En het werd toch met z'n allen een hele dure vakantie. Hij dacht, hé, hey, okay. neem een one, last minute. Maar... Ik vraag me ook af, want nou uh, tegenwoordig kan je dus gewoon je paspoort laten scannen. Ja? Hè, voordat je dus uh, überhaupt incheckt. Of je, je, checkt, je checkt in via je paspoort. Ja? Hebben ze Dan euh, hebben ze volgens mij ook alle tijd om uh, al die gegevens misschien nog wel tegen het licht te houden. Van, like... Nee, die heeft ingecheckt met dat, dat nummer. Oh, uh, even kijken of er nog matches zijn met uh, de openstaande posten uh, gebeuren. Ja. Het is ja. toch wel heel apart, want de douane zelf... die, uh, die kijken hup, door, weet je wel. Maar ik denk ze daar dan al ingesuit zijn. Je schudt even zijn. met z'n hoofd en ja. wisselt het brilletje ja. Ja, ja, en dan uh, mag hij door. Ja, ja. Is Dat is geweldig. Echt... Maar goed, over geld gesproken. Ja, Dit heeft natuurlijk een hoop geld opgeleverd. 3500 euro. Maar daarentegen hebben heel veel mensen hebben nog geld thuis liggen. En het was echt afgelopen jaar... was het. wat was het ook weer niet? 8 miljoen gulden hadden we nog thuis liggen. Dat hebben we allemaal ingewisseld. Wat wordt er met dat geld gedaan? Want dat is natuurlijk ook even de vraag... Dat wordt gewoon vernietigd, hè? Echt dat waar? wordt gewoon verbrand en dan krijg je dus euro's voor terug over een strop gesproken. 8 miljoen euro gewoon extra strop. Ja, nee, maar dat was als uitstaande geld, was het. Uh... Ja, maar ja. hadden we daar nog op gerekend of uh, nee, dat komt de dat de toch uh, flink aan? Ja, maar hoe zit dat nou? Want als jij nou. Uh, het is alleen papiergeld of was het ook muntgeld? Ja, nee, het is alleen papiergeld. Oh, Oké, okay. want ja, ik dat... heb dus nog wel wat munt gehad liggen hiernaar. Ja, dat wordt voor een. Uh, dat moet je nog even 50 jaar bijhouden. Dan is... Stel dus is veel waard op de zwarte markt, hè? Een museum, dacht ja, ik zelf. maar ook een Willeminaatje, Minatje. Een gezicht erbij. Een oh. en uh, dat oh. soort dingen. Oké. Okay. Van die zilveren guldens. Oh, binnenkort staan ze bij de deur. Met een, ja. een bobbelsmoes. Nou, ik weet zelfs niet eens precies waar het ligt. <laughs> maar. Oké. Okay. Ja, ja, nou, kom ik er even, even langs zelf hè? zoeken. Want ik heb verstopt, want ja. ik denk Heel, goed, heel maar goed, Maar zo goed verstopt. Dat het nog een tijdje duurt voordat je het kan vinden. Absoluut. Nou, kom langs bij Jolande. Je kan het uh, kan de helft meekrijgen. Ah, Stoppertje spelen. Ah, oh, oh. dat kan ook iets anders uitlopen. We hebben het beetje, hè, met de halen. Precies. Mag op tijd op de fiets, want het kan laat worden. Kan dan kan drinken. Is it so hard to remember when we go back to September? Met Wilco en in je landen. Vallen from high places, Vallin' through lost spaces. Now that lonely. Now that there's nowhere to go. Watching from both sides. These Lost faith Stuk gaat, dat is de vraag natuurlijk vandaag, namelijk het CDA-congres. En dan komen ze, in geval komen er 1500 mensen bij elkaar, die hebben gezegd dat ze zouden komen. dan gaan ze onder andere praten over Mauro, of hij het land wordt uitgezet, of hij mag blijven. Maar ze willen ook praten over de grote lijn. Maar dat is ook heel belangrijk. Okay. Dat de grote lijn en die dissidenten, die zijn er ook weer bij. Dat zijn ook een stelletje raar. Ik zag een foto. Voor mij zijn dat echt een beetje, echt... Uh... Tante Plop en uh, ik heb ook een foto van ze gezien. Oh, ja, ja, ja. Ziet dat je ja, die, die, die, die probeert toch altijd weer Netflix Ladies. Ja, die probeert toch weer even anders te zijn. Ja, dat zag ik van de week. Was bij Oprah van uh, de Saturday Night Live. Ja. Dat je die, die types die er gespeeld werden. Ja. En er was er ook een, uh, een man en die, uh, die heette da Dana of Dana. Ja, oh, Dana. Dat, uh, ja, die, die ken, je ja, die ken ook ik al ja. volgens mij wel. En die zegt dan ook: van, uh, van ja, hoe kwam je nou toch op die Church Ladies? Wat? Wij vinden het toch wel dat we het erg goed gedaan hebben, hè? Wij. Ja. Weet je, zoals je zo. zo, zo van uh, ja, ja, wij vinden het toch wel erg fijn dat jij nu helemaal voor jezelf gaat beginnen hoor, Oprah. Weet je, <laughs> maar echt die stem ook, weet je. En dan denk ik van ja, en dat, dat gevoel heb ik dus bij de CDA. Okay. Het wij We hebben het zo goed gedaan Ja, ja, ja, ja. ja maar wij doen We hebben echt alles te doen met de beste intenties En dat is ook zeker zo Want ik ken inderdaad mensen yeah. die dan Bij de Agatha kerk Dat is dan ook mijn oorspronkelijke kerk En die zijn gewoon echt zo goed bezig ook Met mensen die inderdaad hier asiel zoeken En die, die ze begeleiden ze Zorgen voor kleding en al die dingen meer. En dat ja. vind ik gewoon echt wel fantastisch Maar waarom doen ]heid. ze dat? Om het eigen gevoel Dat je denkt van oh wat ben ik lekker bezig of is het toch... Want je moet kijken naar de grote lijn. Maar het wat, eigen ja, nee, maar ja, ik bedoel, als jij iemand... Iemand helpen of iemand helpen, weet je. Je kan ook iemand helpen. Je hebt, oh wat leuk, kom hem. Maar geeft moet je ook denken, de grote lijn is dat ze uiteindelijk toch terug moeten. Ja. Dat, maar... dat is de grote lijn. Nee, Houd dat in je achterhoofd. Ja, maar de, de lijn is ook zeker van uh, katholiek Nederland. De naaste liefde. Gewoon van, uh, hè, wat jij niet wil, dat uw geschiedenis doet, ook een ander niet. En dat je gewoon mensen die gewoon echt... Het slecht hebben dat je ze helpt. En dat vind ik helemaal niet verkeerd. Ja, maar houd, zou, het zou dat, wat meer moeten zijn? Ja, natuurlijk zou het meer moeten zijn. Dat is ook helemaal waar. Maar ik bedoel, je moet toch ook denken van, ja, maar ja, er is ook een plan om mensen toch ook weer terug te sturen. En wie weet kunnen ze thuis ook wel heel gelukkig worden. Dat moet goed uitgezocht worden, of ze daar natuurlijk niet meteen worden gesnipt. Dat weet je toch nooit natuurlijk. Ja, ja. Dat ja, weet je ook niet. Nee, nee, het, het kan is... hier ook zomaar gebeuren. Ja, goed, Ik uh, las al in de krant dat uh, de, de, wat die, de missie in uh, Oerenskan, geloof ik, die wordt uh, uit, uitgebreid. Uh, Sorry, Goendus Ik haal ze door elkaar. Afghanistan? Dat weet ik wel allemaal. Uh, oh, de NAVO zet in in Nederland zwaar onder druk om toch nog die missie te verlengen. Want ja... Ja, dat moet, je moet die mensen daar toch helpen. En de politie kan daar goed helpen. Die politie hier in Nederland die doet al goed werk. En we hebben zoveel respect voor die, voor die Nederlandse politie. Ja, die politie kan gewoon goed invoelen. Wat, wij, wat er allemaal leeft tussen de mensen. En heel goed bij omgaan. En zeker in zo'n buitenland kunnen ze daar natuurlijk... Ja, daar hebben ze heel een goede klik met die mensen daar ik ook allemaal. het buitenland, ja. Nou, sterkte. Als je ja, moet. zeker. Want dat gaat natuurlijk ook helemaal niet werken. Nee. Ik, uh, ik, ik heb nog een... Uh... ...artikel gezien. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het afgelopen is... ...maar er is dus in Amerika... Ja? ...is er dus een vrachtwagen... ...omgeslagen... ...en uh, die, die was miljoenen bijen aan het vervoeren. Huh? En de bijen... Uh, ...de insecten ontsnapten... ...en de autoriteiten die hebben alles op alles gezet... ...om de bijenzwermen te vangen... Ja? En uh, ja, er staat iets van 25 miljoen bij. In ieder de oh, zijn ontsnapt. Ja, het kan een stuk of tien schelen. Ja? Yeah. <laughs> maar ja, ze zijn overleg hoe ze gevangen moeten worden. En de automobilisten in de regio zijn gewaarschuwd om hun ramen gesloten te houden. Dus mocht je inderdaad uh, richting Salt Lake City, Utah uh, gaan, dan is het gewoon heel spannend. Ik ga zelf nog even kijken. Of, uh, of het nog gelukt is om die bijen, dus weer. Uh, Killer bee. Ja, het zijn er altijd zwermen, maar ik vraag me altijd: van hoe vang je nou zo'n zwerm? Weet je ook. Bedoel, dat gaat door de lucht, heel gewoon net of zo. Heel, heel apart. Ja, je kan natuurlijk wel proberen. Ja. Maar dat schiet niet echt op natuurlijk. Dan zou ik deze pakken. Nou, ja, dat schiet ook. Het kost wel heel veel munitie om uiteindelijk wat te pakken, denk ik. Nou, ja, sterk ja, ja. daar in de... In, de, in welk land? Amerika. Salt Lake City. Salt Lake City. Ja, ja, ja. Nou, straks onder andere nog wat uh, berichten uit de regio. Ja, ja. Het is namelijk bijna half negen alweer. En dan kijken we even gewoon naast de deur. Wat hier allemaal gebeurt. Ik dacht even dat je oost supermensen horen. Van Laurie Anderson. Dat is niet het geval. Het is namelijk een uh, beetje uit... Uh, wacht even... You? Ja wel precies We moet er wel even bij het doen, anders is het allemaal niet compleet Ja, dat heeft echt iets weg van hè Oh, Superman Nee A brand is het namelijk nou, want jullie drie single Kan je verwachten, ik ben toepak leef What's talking you Life calls in the feels so lonely You ask yourself what you came here for in this go-go town Night falls in the Zou je het noemen? Uh, symfonische rockmuziek. Een beetje queen-achtig heeft het iets weg. En het komt uit... Ja! Fantastisch ook! Okay. Het komt gewoon uit België. En ze hebben natuurlijk nog zo'n andere plaat gehad. Uh, echt, uh, dat was echt zo'n grappig stukje. Texas had namelijk in... Uh, those, uh, wipe het uh, semen from your face. And I act like you mean it. Gaat verdamme. je moet elkaar kunnen ruiken oh. als het spannend wordt. Ja. Nou. Gaat nou, crazy. Maar goed, nou, dat heb je. Als je uit België komt, dan kan je soms rare, rare dingen verwachten. Oh, ik zie dat het alweer uh, nieuws uit wordt. Ja. ja. Nou, steek van uh, Aanstaande, Nee, sorry. Woensdagavond over een week opent de rechtbank in Haarlem haar deuren voor het publiek... ...dat hij geïnteresseerd is in een ontmoeting met een rechter. En het evenement heet Meet the Judge. En Belangstellingen worden uitgenodigd om in gesprek te gaan... En het is wel zo, als jij uh, belangstelling hebt, kan je je tot uiterlijk 1 november aanmelden via het e-mailadres voorlichting.rw.haarlem.rechtspraak.nl het is natuurlijk, van ja, ze natuurlijk niet dat uh, iedereen verhaal komt halen en in grote getalen komt toestromen. Dus je moet je er van tevoren laten registreren. Maar het kan natuurlijk heel interessant zijn. Ja, dacht ik wel. Dit, dit is het Zandvoort nieuws. Half acht tot half tien Ja. Sorry. In de nacht van donderdag op vrijdag is er brand ontstaan in de woning aan de Jan van Galenstraat in Zandvoort. Rond vijf uur uh, die morgen werd het vuur ontdekt. In de tuin van de bewoners was brand ontstaan. Die was overgeslagen naar de woning zelf. De is uh, gecontroleerd door en heeft geen. Uh, letsel wel opgelopen. Het appartement en de tuin hebben aanzienlijke schade opgelopen. door de brand. En uh, ja, het is allemaal ontstaan door. even roken in de tuin. Ja, dan echt? Doe je, ja. Dan ga je roken in de tuin. en dan nog loopt het uit de hand. Ik denk dan dat we hebben. St wordt het niet eens tijd om te stoppen? He? Ja, zie je wat de risico's je neemt. Nou. Uh, ruim 300 Britsers uit heel Nederland... die doen uh, morgen mee aan de horeca Brits Zandvoort. die georganiseerd wordt door de Lions Club Zandvoort op, uh, ja, op de laatste zondag van oktober. Duh. Maar het aantal aanmeldingen is zo, was zo groot... dat een stop moest worden ingevoerd. En er wordt gebrits in de krocht. Italiaan NNX. Le Grand Prix. Hugo's. Lady Chef. Filoxenia. Mirpa, En Asian Delights. En na ieder uh, Robertje Britje... ...gaat de hele meute, die gaat naar het volgende adres. Dus we zien morgen een hoop grijze bollen lopen. En uh, ja, de opbrengst die gaat dus naar de stichting Lions Helpen kinderen. Ah, oh, dat is mooi. Nieuws! De fractievoorzitter van de PvdA in de Zandvoortse gemeenteraad Nico Stammes, is met uh, geweld bedreigd, zo schrijft het Halems Dagblad. Stammes heeft een overleg met de raad en de burgemeester aangifte gedaan van deze bedreiging. Aan zijn adres, het Zandvoortse raadslid ontving zaterdag thuis een brief waarin stond... Uh, dat, nou, hij wordt uitgescholden en bedreigd. Er zal onder meer uh, bedreigingen uh, in staan dat de, de PvdA in elkaar geslagen zou worden. Zo. En de bedreiging zou uh, te maken hebben met het uh, LCD-project. Stam is dat in de uh, hoorcommissie? Nou. Uh, louis Carré is dat. Oh, Oké. Okay. Zijn bedreiging wordt veroordeeld uh, voor een taakstraf. Ja, is er nog is er iemand uh, aangehouden? Nee, dat niet? Ja. Oh, Oké. Okay. Uh, spannend zoiets. Ja. Eetgelegenheid uh, Het Plein vastvoet in Zandvoort is afgelopen dinsdagavond op de 33ste plek geëindigd bij de jaarlijkse Cafetario Top 100 verkiezingen. Enorme prestatie als je bedenkt dat er in Nederland zo'n 5000 cafetaria's zijn. Vorig jaar hadden ze ook al uh, zich ingeschreven en uh, toen waren ze 75ste. Dus ze zijn echt flink vooruit gegaan. Yee! Dat horen we graag. En dat zijn goede go go berichten. Komt de Zandvoort. En uh, ja, geniet van een hele leuke dag. Politie hield uh, donderdagavond rond half acht drie verdacht aan. Voor diefstal van Giet IJzeren Buizen in de Frans Zwaanstraat. Uh, dat was ook in Zandvoort. En, uh, uh, Alerte uh, getuigen had melding gemaakt van diefstal. De buizen zouden uh, van een vrachtwagen zijn uh, geladen op een uh, open laadbak. En uh, nou, meegenomen zijn de agenten zagen het voertuig op de Zandvoortsalaan hun tegemoet rijden. En uh, ze hebben ze aangehouden. Het waren twee mannen van 22, 21 en eentje van 26 jaar oud. Uh, en nou ja, ze zijn ingesloten na het onderzoek. Leuk. Ja, lachen. Uh, er is nog een... Uh... <laughs> er is toch een Miss IQ Beauty verkiezing voor 2012. Ja? Dus ben jij tussen de 17 en 25 jaar, goh, ik ben net uh, een jaar te oud, ja, ja. geïnteresseerd in beauty en of mode. En wou je altijd een catwalk lopen of model lopen. Dit is je kans, want IQ Beauty is op zoek naar meiden die graag laten zien wat hun zo speciaal maakt. Dus je kan je in inschrijven via info at missiqbeauty.nl. Dus waarschijnlijk IQ. krijg je ondertussen een overhoring terwijl je over de catwalk loopt. Okay. Hoe lang is deze? Wat is de oppervlakte? Oh, jeetje zeg. Dan ja, moet je mooi klinkt. zijn en ook nog intelligent ja, tegelijkertijd. Ja, dat is een hele moeilijke combinatie. Oh, nou, echt, als, als ze dat gaan doen, dan zeggen die mooie dames ook nog gaan blootstellen aan dat soort moeilijke vragen. Dat vind ik echt. Is ja, near. dat zou mij niet mijn spelletje zijn hoor. Dan lig je met zo'n hele mooie vrouw in bed en dan moet je ook nog intelli intelligent gaan doen. Niks. meer. this killing time. Nou, nou, nou zeg. Dat hoeft helemaal niet. All this on to secrets and line... Wacht even, natuurlijk dan moet ik hem ook wel afsluiten. De... Dit is het Zandvoort Nieuws. Precies, dat was het Zandvoort Nieuws. En Let op je woorden Kevin Korsen praat hier over gewoon En schijnlijk gaan de auto om op, de, op de, de televisie te komen En ik denk, ga nu nee. Ga ik country Western maken Nou ik moet zeggen ik vind het niet onverdienstelijk Het is helemaal niet uh, verkeerd Ja maar het is gewoon Daarom heb ik ook de switch naar de radio gedaan hè? Ja <coughs> Maar je zit hier al tien jaar hoor Tien? Nee Nee nou bijna Zes en half ik ben, wel, ik ben wel nieuwsgierig hoor straks Als ik er twintig jaar zit Ja of je oh. Ja ja, maar ze hebben, er houdt iemand überhaupt bij wanneer het personeel binnenkomt en hoe lang en zo. Volgens mij niet. Het dus, dus is misschien goed dat je het zelf wel even baat, dan kan jij een zijtje geven. Ja, okay. ik ben eigenlijk volgende week 25 jaar in dienst hier. Dus toch niemand die weet of het wel of niet zo is. Gewoon een beetje lobbyen. Ja, precies. Uh, ja. uh, Toepak leeft op de radio, dat was uh, Kevin Kostner met Nena. Die probeert terug te komen in de, in de sociaal, oh, niet sociale sector. In de showbizwereld. Ja. En uh, dat lukt niet helemaal, want ze had de eerder keer Kim Wild gevraagd. Maar die werd populairder dan haar. En nu probeert ze met Kevin Kostner Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal. Nou, zeggen we dat. Dus, uh, het is uh, bijna kwart van negen en uh, het is altijd wel weer leuk om altijd even te praten over. Uh, uh, de wereld rijdt door. Ik zag gisteren weer een fragmentje van Sonja. Oh, die, was uh, dat was leuk. Dat was echt leuk. Sonja die is nog steeds ontzettend goed. En Mies vind ik ontwapenend. Ook. Op de barricade gaat ja, Sonja eigenlijk. Ja, ik vind Mies ontwapenend. Maar Sonja is nog steeds scherp en goed van de tongriem ges gesneden. En die moest dan haar kritische uh, en haar leuke tv momenten laten zien. En dat ging dan uiteindelijk over... Ik ben dat moment helemaal verreden. Ivonie. Maar... dat gewoon Oh, gezien? dat was echt geweldig gewoon. Ja. Neem voor mij aan, het was fantastisch. Ja, want Yvornia, die was, die, was uh, die had zich laten filmen toen hij net ja. een show had gedaan in Parijs. En hij zegt, Toet Paris was hier. Ja. <coughs> en hij vond het zelf dus dat het helemaal geweldig was. En ze vonden hem zo leuk. Dus hij, nou, hij was natuurlijk, hij, hij dreef op een adrenalinegolf. Dat ja. wil je niet weten. En uh, ja, hij heeft dan ook een belerende stemmetje in. Nou, en, en, en uh, toen zei uh, Sonja, die zei dus echt van, nou ze, ze, ze, ze viel bijna van de bank af van het lachen en het vond belachelijk en dit en dat en, maar ja, toen had je natuurlijk uh, uh, die die, uh, Bel, uh, die uh, Brabander, hoe heet die nou? die, uh, die uh, ook sidekick is van... Uh, Ma Mark-Marie Huisbrecht ja, Mark-Marie, en die zegt van, nou ja, ik snap het wel hè. hij zat inderdaad op uh, yeah, de roze vanuit van adrenaline, van oh geweldig en dit en dat en hij zou de volgende dag, zou die in, uh, in uh, Barend in, nee, uh, ja, Paul, Paul Witteman, Witteman komen, komen. En hij is niet gegaan omdat er zo'n enorme golf van kritiek ja, over zijn golf heen spoelde. Ah, ik vond het echt leuk om te zien. Want ik ook al ontwapende gewoon zo'n klein jochie die zo blij was. Ja. Dat hij zoveel leuke reacties had gehad. Hij is een gehad. groot kind gewoon. Het is wel echt, ik vond het ja. echt grappig. En het leverde wel weer een, moment, een mooi moment op. Uh, wat vond ik eigenlijk het mooiste moment. Dat uh, Sonja daar zat. En op een gegeven moment uh, waren er wat kritische dingen over uh, allerlei uh, presentatoren. En op een gegeven moment zegt uh, Matthijs van Nieuwkerk: ja, ja, kritisch, ja, ja. Het is, we kunnen vandaag tegenwoordig nog kritisch zijn. Toen zegt Sonja, nou, jij was steeds geleden ook kritisch. Weet je nog dat je tegen mij zei dat ik in de herfst van mijn carrière zat? Ja. En Matthijs bleef hij... echt een aantal minuten naar beneden kijken. Hij verschoot hij, van kleur. Hij verschoot van kleur. Hij was echt, hij, echt, echt zo van, hoe, hoe, hoe moet ik hiermee omgaan? Dat was zo'n mooi moment. Denk ik denk. Hey. Ja, maar ze is gewoon heel scherp. Het is gewoon heel. Ja, ik vond en ze, het echt ze, is echt zo'n geheugen. Want ik moet zeggen. Ik, ik kan ook scherp zijn, maar ik moet zeggen, sommige dingen die vergeet toen ook weer of sommige, Maar deze heeft er ook gewoon ingehakt bij haar, denk ik. En daarmee heeft ze me onthouden. Ja, <laughs> ja. Nou, dat Ik niet. ben niet in de herfst, ik ben in de bloei. Maar kan iemand mij vertellen waarvoor dan zo'n chef special die band. met die. Oh, zo'n interessante <laughs> zangen! er tussendoor moet blaren. Ja, elke keer. Ja. Met de stukjes muziek dat je denkt. Ook, ook, ook, oh, oh, oh. oh, oh, oh ja, Erika Terpstra was erbij. En dan ging het ook over van. Uh, uh, on, the, on the move of zo. Maar ik moet zeggen, Erika heeft dus een prijs gekregen als aanstormend jong talent. Ja. En uh, daar kwam ze ook helemaal niet weer om bij. En toen liet ze ook nog een stukje zien. Dat vond ik wel heel leuk, van Koef dat ze Erika nadeden op vakantie. Helemaal geweldig. Ze is echt zo is positief. Zo, nou, ze is zo overenthousiast. Zo enthousiast. Ja. Dat ik het helemaal van braken gewoon. Ja, maar, toch, maar zo is ze volgens mij. Ze is ook, is, volgens mij kan ze ook heel moeilijk echt boos zijn. Maar ja, goed, daarentegen kan ze ook alweer scherp zijn. Dat je denkt, van ze is niet alleen maar. Nee, nee. nee ze is to the, point, ja, maar, to the point. Maar ze kan ook gewoon enorm genieten. En dat is, denk ik, voor heel veel mensen. Goed om, om zich te realiseren van... Ja, wat zit je nou druk te maken? Geniet van de goede dingen die jou toegeworpen worden. Want zij vindt ook dat hele programma... Erika op reis... Ja, vindt maar, ze zo'n cadeau. En dat is, dat is het ook. Ja. Ze moet wel op de terugweg zeggen... Maar in de trein moet ze wel even... Twee shitplaatsen uh, bestellen dan. Ja, dat ze zo genoten heeft. Nee, maar daar gaat het toch helemaal niet om. <laughs> maar wat ik geweldig vond is dat zij ergens in India. inderdaad naar zo'n uh, goerenachtige vrouw ging. Ja. En uh, zegt ze van, nou, heb je, die heeft helemaal get, gescand via de tong of zo, weet je wel, dat doen ze dan. Ja? En toen zei ze van ja, weet je nog, wat moet ik doen aan mijn gewicht? Ja, mevrouw, moet je goed kijken, je hebt je maag. Er zijn vier delen. Eén deel is voor eten één deel voor water, de andere deel voor lucht. En dit laatste, dat moet gewoon. Uh, die, die hoeft niet gevuld te worden. Het is niet te veel eten. Ja, dat, dat, dat is heel duidelijk. Het is zo simpel. Ja. Maar ik vind, ik vind wel, we kunnen ook wel weer leren van haar uh, joie de vivre zware vief haar, haar levenslust, het plezier in het leven En dat vind ik gewoon geweldig Ja, het is wel, mooi als iedereen zo echt zo open En het zo naïef is. en positief is Oh man, wat zou dat toch een mooie wereld zijn Ja Nou, nou, nou ben je je niet weer niet peep ja? oh, oh, je bent wel lekker negatief Nee, ik mega ben al een beetje kritisch in plaats van mega positief weer, nee, Super negatief, jammer, jammer weer Ja, jammer dat dat dan nou weer net ja. niet gehoeven zegt vertorie, zeg Echt, de, de trein zou toch een heel andere kant gaan als ze positief zijn. Oké, okay, mijn zoon heeft hem ook ontdenkt. ontdekt. Ontdekt de nieuwe single van Kesabian. Hij draait hem de hele dag door. Ik word er wel een beetje naar van, maar ik moet toegeven, Hij is fantastisch. En het wordt een, een grote HES! Kan gewoon niet anders. Ja, je moet soms uh, de kinderen een beetje opvoeden. Mijn zoon is zeven. En uh, die komt thuis met. Uh, oh, ik heb een leuk muziekje gehoord op de radio. Of bij een uh, vriendinnetje of vriendje. Komt nu met Justin Bieber? Nou, dan begrijp je dat Justin Bieber. Daar word ik natuurlijk niet heel erg blij van. Dus. Uh, uh, Justin Bieber. <middels> Ja, ja ik van dus Ik ben geen gewoon... fan van hem? Nee, dus, uh, nou, dat hebben we een paar keer aangehoord. Ik zeg, weet je wat, we gaan even mijn iTunes doorlopen. Hè? Dan gaan we eens even kijken wat jij leuk vindt. Toen kwam ik op Kasebium. Nou, ik vind het echt fantastisch gewoon, Kasebium. Echt waar? Dat gaat de hele dag door. En dus ik heb nog een paar rukjes eronder op gezet. Ik denk, nou, dat ene nummer is wel leuk, maar er zijn nog meer plaatjes. Nou, dan moest je even wennen, uiteindelijk nou... Ah, het rijdt het toch af en toe. Dat is grappig. Ja, grappig is dat hè. Je moet het een beetje die, uh, sturen. Hij is zeven. Of acht. hij is zeven. Ja. Ja. En dan is zo'n. Uh... Uitgesproken smaak. Nou nee, het klinkt gewoon leuk hè. Het is wel grappig, Justin Bieber, je hebt natuurlijk ook als je daar bij YouTube uh, uh, invoert, dan krijg je natuurlijk uh, heel veel lookalikes of mensen die het nadoen. En er zijn twee jongens die doen het op een hele grappige manier. Dan <laughs> je denkt, oh dat is een leuke manier. Zegt een van die jongens, zeg, dat allemaal wel in het Engels hè. Die zegt een gegeven moment van, ja Justin Bieber natuurlijk, ja. Het is natuurlijk helemaal niks hè, als je eens naar ze kijkt. Maar ze hebben van die hele diepe teksten ook hè. En ik wil graag in dit videoclipje uitleggen waar ze nou over zingen. Dus, nou gaat er even voor zitten. En dan gaat hij om. Baby, baby, baby. Oeh, oeh, Baby. Baby, baby, ik hou van je. Dat, is, dat gaat heel diep. En dat gaat dan vier minuten lang. Ja. Je denkt, ja, het is mooi het leven ook. Hè? Ja, maar het is toch, het blijft zo. Het is waarschijnlijk toch met muziek. De klanken die blijven hangen. Ja. En... en uh, want net zo als je toen eh, een van de eerste hits van de Beatles had. I love you, yeah. Oh, yeah. wacht. Waar yeah. ga jij Justin Bieber vergelijken met de Beatles? Nou, de B van Bieber en de B van Beatles is bijna hetzelfde. Ja. Hier. Ah. Ben je allemaal gek geworden? Ah. De Beatles en Justin Bieber. De tekst van I love you, yeah, yeah, yeah was ook niet geweldig. Nee, maar de Beatles hebben toch hele andere dingen... Ja, maar het gaat er gewoon om dat een muziekdeuntje, riedeltje, zich ingraaft in jouw hersenen. Ja? Dat je hem dan de hele dag in je hoofd hebt. Want jouw, jouw grote hit, dat moet ik je wel vertellen. Ja? Die plaat die jij iedere keer draaide, van, die begon met het fluitje en dat... Uh, home, dat plaatje Home. Home is where I wanna be. Ja, ja die hebben we heel vaak gedraaid. Die hebben heel vaak gedraaid. Twee jaar en geleden Ikea al, hè? En hij heeft het gehoord. Ja. Die heeft hij nu volop in haar reclames ingebed. Ja. En dan komt hij steeds langs. En dan ja. heb ik hem de hele dag in mijn hoofd. Hij is ook zo walgelijk vrolijk. <coughs> hij is echt super vrolijk. Dit is echt, ik denk, dat dat ik ga sporten. Het is allemaal door jou gekomen. Want ja. jij hebt hem geplukt hier. At Edward Sharp en de Magnificent Zero's. Zo heet hij. En Home. Geweldige nullen. Ja, het is echt. Maar een... het is een heel gezellig plaatje. En uh, ik denk dat hij. Die, uh, ik denk eigenlijk dat die, die man die die plaat gemaakt heeft. Toch wel even contact met je op moet nemen vanwege de rechter. Want jij hebt hem toch wel heel erg gepoefd. We hebben hem heel erg gepoefd. <kijnt> en mij twee jaar geleden alweer dat we hem ja. echt volop draaiden hier. Dat is ja. echt bizar. Het maf is wel, als je naar het videoclipje kijkt. Dan krijg je toch een iets ander beeld van Ed van Sharp. Want die is nogal gewelddadig, het videoclipje. Oh, er zijn namelijk voor mensen die namelijk ontsnappen uit de gevangenis. En de helft van die wordt neergeschoten. Oké. Okay. Dus uh, goed, tijd voor wetenschapsnieuws. Hè? Huh? Ja, wetenschapsnieuws. Ja, ik heb wel hier. We hadden dit over Ikea. Daar had ik net een nieuwtje over. Nou, nou oké. Okay, dat do komt het ja, nee, ja. Ja, Doe maar even Ikea-nieuws. Want dat sluit mooi aan, ja. Nou, wat geweldig is, dat we in november... Uh, 11 november... Of nee, 11 december... Dan gaat het gebeuren. Dan uh, gaat de trein, die gaat anders. En dan krijgen we dus een nieuwe lijn. En die lijn is namelijk... Uh, vanaf 11 december... Uh, de Intercity op het traject Am Amsterdam-Zandvoort komt te vervallen. En heb ik ingehaald voor de Sprinter. Oh, dat worden plaszakken jongens. Zo oh. hoge plassen bij de oh, commenteur. Ja. Oh yeah. en, uh, ja. En ja, Andor is erg blij, onze wethouder. Yeah. Maar het mooie is namelijk nu. Dus de Intercity is dus op alle stations tussen, tussen Zandvoort en... Nou, wat is dit? Ik heb niet eens wat gedronken gisteren Dus uh, op alle stations tussen Amsterdam en Zandvoort. En nu dus dan ook dan op... Adems Paar en ik vind dat zelf erg fijn. Want ik woon eh, zoals je weet, vlak naast het station. Ja. En denk ik van oh, IKEA is tot 9 uur open. Oh, kan het toch? Dan ga ik gewoon om half 6 daarheen. Dan ga ik gewoon daar eten en dan ga ik gewoon even rustig shoppen. Ah, Heel geweldig. Dus dat vind ik dan wel erg leuk. En uh, door dat liedje moet ik er dan de hele tijd aan denken en dan word ik toch extra blij. Want ik vind het eigenlijk wel fijn. <lacht> Ja, ja <laughs> Nou, ik heb Heel nog fijn. wetenschapsnieuws. Als je namelijk flink gaat tafel en misschien ook een bordje te drinken bij Ikea. Huh? Uh, heb dan... dat? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, uh. Hebben ze geen wijntje of zo? Is het is ja, al die dronken mensen ze die de deur uitkrijgen. Die gaan dan op al die bedden liggen. Dat moet je ja. niet hebben. <laughs> die gaan terug de winkel in. Nee, meneer, het is die kant, die kant. Als je een stevige borrel hebt gedronken, is het verstandig namelijk na die borrel wat aardbeien te gaan eten. Want bij, uh, bij, bij onderzoek bij ratten blijkt namelijk dat uh, het, het, het eten van aardbeien de schadelijke effecten van alcohol op de maag vermindert. Ja, maar ik denk dat het niet zo goed als de kan nemen. Oeh, daar heb ik altijd zo. word ik altijd misselijk van na bier. Oké. Okay. Ja, dat is altijd oh. mee. Nee, aardbeien die beschermt namelijk uh, het slijmvlies in de maag. Okay. Dus, haal even wat aarde bij. Ja, maar het is vanavond. ook leuk voor de afterparty. Dan kan je champagne in, op een navel en een beetje aardbeien erin. En dan kan je het uh, zo opeten, gezellig. Zo, eh, je begrijpt het al. Dat wordt echt weer een. Uh, heel erg bedankt. Een, macht, een, een ah. avond. Even het laatste plaatje voor negen uur. Maar uh, wees gerust hè. Na negen uur zijn we gewoon niet terug. Helaas, doe je niks aan. Maar oh, je gaat nog even een stukje fietsen. Wat hebben we als afsluiter? Be right back. Melvin Arsenal. night. It was Dat do, we'll be back. And those of us that don't come back, won't be coming back. Now I point this out. Because if you don't come back, you won't be back. And if you do come back, you will be back. Any questions? Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.